Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Op een streng christelijke school in Gorkum zijn leerlingen gedwongen om uit de kast te komen. NRC sprak met oud-leerlingen die aan hun ouders moesten opbiechten dat ze verkering hadden met iemand van hetzelfde geslacht. Ook als ze dat nog niet wilden. Partijen in de Tweede Kamer zijn geschrokken door de verhalen. D66 wil een debat. Er wordt gedreigd om geen examen te kunnen doen als relaties niet worden verbroken. Er wordt voortdurend gezegd dat het, dat het slecht is, dat het zondig, dat je ervan kunt genezen. Ja, het, is, het is allemaal verschrikkelijk. En ik vind, kinderen hebben recht op goed onderwijs en op veilig onderwijs. De minister van Onderwijs zou onderzoek moeten doen naar deze en andere middelbare scholen. De school geeft toe dat er in één geval een leerling onder druk is gezet. In Myanmar zijn zeker 50 mensen gedood tijdens protesten. Bijna twee maanden geleden pleegde het leger daar een staatsgreep... en sindsdien wordt er tegen gedemonstreerd. De leider van de koep waarschuwde gisteren dat de demonstranten het risico lopen... om in hun hoofd of rug te worden geschoten. En dat gebeurt ook. In totaal zijn er 320 demonstranten gedood. De nieuwe Michelin-sterren zijn uitgelekt. Restaurants zouden eigenlijk pas maandag horen of ze sterren krijgen of kwijtraken. Maar door een fout in de Michelin-app zijn ze nu al te zien... Daardoor weten acht restaurants in Nederland die er nu nog geen hebben dat ze één ster krijgen en twee dat ze er twee krijgen. Of er ook restaurants zijn die sterren verliezen is nog niet te zien. De coronaregels in België zijn vanaf vandaag weer strenger. Kappers en andere niet-medische contactberoepen gaan weer dicht. Net als scholen, behalve de kleuterscholen. En net als in Nederland kan je alleen nog op afspraak winkelen. Toch werkt het net even anders. In Nederland moet er minimaal vier uur zitten tussen het maken van de afspraak en het winkelmoment. En in België hoeft dat niet, zegt deze verslaggever van de VRT. Dat betekent dus ook dat je in wezen gewoon aan de winkeldeur kan bellen om die afspraak te maken. Het mag, het kan, maar wordt er gezegd is wel niet de bedoeling. En je mag ook, dat is ook niet met twee personen van hetzelfde gezin, tegelijkertijd die afspraak maken om bijvoorbeeld samen iets te gaan kopen. Mensen mogen met vier mensen bij elkaar komen buiten. En dat was tot gisteren nog tien. Dan het weer, er vallen nog wat buien. Ook steeds meer ruimte voor de zon vanmiddag. En zo negen graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een auto over de kop gevlogen op de A10 de Ring Zuid... van Amsterdam bij Amsterdam Buitenveldert. Daar zijn drie rijstroken dicht richting Den Haag. Maar je hebt daar maar vijf minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. We leeft de tijd van de leer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 Dan is het altijd goed Ja zuster, nee zuster Ja zuster, nee zuster Ja zuster, nee zuster De geschiedenis van twee oude mensjes En een portretalbum Het was eens in de vakantiedagen Beetje nog wel oudje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 Doris, Willy Derby, Sylvain Poons, Heitje Davids... en zo ook Lodewijk, Ferdinand, Diebe... beter bekend als Lou Bandy, geboren in Den Haag op 19 april 1890... en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959. Beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy natuurlijk. Nederlandse zanger en die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes boren, Wie heeft er suiker in de ertessoep gedaan? Dat was in 19... Uh,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 ik van u een foto, al is die nog zo klein? Ik kijk u met genoegen, vindt u dat nu niet fijn? Maar ik van u een foto, dat ik u steeds kan zien?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 Om haar middeltje vlees, Hoe komt me die vent Van zo'n aardige meid Dat wordt een leuke foto Pardon mevrouw Mag ik wagen U aandacht te vragen Ik zal u heus niet lang vragen Het is zo gebeurd Mag ik van u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 isco in hand, zo samen aan het stille strand in Scheveningen.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 Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden. En wij vaak behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Sylveen Albert-Poons in Amsterdam was hij geboren op 21 februari.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 Ik vind je ook een beetje vreemd paras. Toch badanig met jou in massie. Ik wil van een ander nooit iets weten omdat ik zoveel van je hal. Wat verdriet mooi ben je niet. Het gaat vooral wanneer je kijkt, op welk geef.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 Zoals je weet, de tezamen deden wij. Het lief, o oh vrouw, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij. Dan heb je toch geweten. Al liet je mij ook dikwijls in de kou. En sloeg je vaker bij de ogen blauw. Ik maar hij ons scheiden, omdat ik zo ver van je hou. Ach, wat een tijd was dat wij. Onvergetelijk. Ja, maar het vliegt, hè? Het vliegt. Maar nou, Ik draai nou mijn leeftijd om, ik ben 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Nog. Doet het jou nou ook wat fijn? Tadaan, als je uit de kalle Lief en leed, zoals je weet, samen deelden wij. Het lief overal, het was voor jou. En al het leed.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 blijf op je wachten Eenmaal kom jij toch weer om Vaak lag zij s'nachts te praten met haar katten Zij had een zeven en een herdershond Want op haar bed kon zij de slaap niet vatten Omdat zijn trotsen beeld haar steeds voor ogen.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 Thank <laughs> you.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 ik wil alles, ik wil alles voor je doen.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 you're only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 Brazem die daar zwemt, voor jou is voorbestemd. Zonder dat hij het nog weet. Hij snuffelt eens aan je degen, je dobbertje gaat bewegen. De spanning is bijna ten top gestegen, want je hebt beet Ik hoef geen bungalow, geen huis met patio. Het hele huwelijksleven krijg je zo van mijn cadeau. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. Eindig wat ik nooit zou willen missen. Eindig wat ik nooit zou willen missen. Fysen.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 naar Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. In Zekerdorp op de Veluwe Daar woonde een beeldschone maagd Die werd om haar schoonheid door velen Jong en huwelijk gevraagd een arme dagloner verdiende een schamel stuk brood, toch waren ze beiden tevreden, al waren de zorgen ook groot. Een edelman voornamelijk, die vroeg aan het meisje haar vader zijn oogappel ten huwelijk. Zo werden zij een verloofd maar plotseling liep alles mis. De dagloner stroopte in haas en hij moest in de gevangenis. Dat rijkdom biedt, dat is toch ook je ware niet. Blijf altijd raaf en goed, bij alles wat je niet. Want het geluk dat rijkdom biedt, dat is je ware niet. Zij kon toen die schand wel verdragen, maar haar galant verdween helaas.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 Ja, en dat was Henk Elsing. We blijft altijd braaf en Leren nummer van Silva en Poos. Alleen dit keer met Jenny Ann. Met oma's en opa's. Onderweg zometeen Louis Davids. Nee, wat zeg ik Louis Davids? Nee. Louis Neves komt voorbij. Niet met die grote hit, maar wel met een andere plaat. Ook Johnny Jordaan en Tante Leen komen eraan. Maar nu eerst de Doris. Nogmaals, eenlucht van Tom Manders Met twee oude, toffe jongens.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 En hij hier in Delft afgestudeerd. Wat zeg je van zo'n Hij werkte nooit een keer. Ik heb van mijn hele leven nooit de vak geleerd. Twee. Vertellen. Wat ons land eigenlijk nodig heeft, is een stelletje bolle boffen die ons vertellen wat ons land nodig heeft. Hm, dat heb je ook niet van je eigen? Geef dat nou! Uh, Dolph, niet om het een of ander, maar snap jij nou wat van die moderne beatmuziek? Ach, je moet maar zo denken, zoals de oude zongen, zo bieten de jongen.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 Zo wordt er verteld, maar ook onze zorgzame moeder zat meestal zonder geld. Dat mensen zich moest dagen langs loven, bij een rijden mevrouw of meneer. En dan was het zaterdagavond, dan kon ze bijna niet meer.